1 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De verdachte van de tramaanslag in Utrecht moet maandag verplicht bij het begin van zijn rechtszaak zijn. Gukmene T. had gemeld dat hij niet wil komen, maar daar is de rechtbank het niet mee eens. Bij de aanslag op 18 maart vielen vier doden. T. staat terecht voor moord- of doodslag met een terroristisch motief. Het blijft toegestaan om bij demonstraties gezichtsbedekkende kleding te dragen. Gemeenten voelen niets voor een algemeen verbod, zegt minister Ollongren. Vanaf 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding in bijvoorbeeld openbare gebouwen en de zorg verboden. Betogers kunnen een goede reden hebben om hun gezicht te bedekken, zeggen gemeenten. Zoals bij demonstraties tegen bepaalde regimes. Ollongren is het met de gemeenten eens. Justitie en de FIOD hebben in een grote internationale witwaszaak... voor 12 miljoen euro in beslag genomen. Het geld zat op bankrekeningen in Zwitserland en Duitsland... en het zit in Nederlands en Duits vastgoed. In Rusland zitten drie verdachten vast... die probeerden het geld via het vastgoed wit te wassen. De man die vastzit voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübke... zegt dat hij geen medeplichtigen had. Hij heeft ook niemand van zijn plannen op de hoogte gebracht... zegt de Duitse justitie. CDU-politicus Lübke werd begin deze maand doodgevonden met een schotwond in zijn hoofd. De verdachte zegt dat hij de politicus doodschoot vanwege Lübkes ruimhartige vreemdelingenbeleid. De politie heeft in Rotterdam een recordhoeveelheid metamfetamine ontdekt. In een loodslagruim lag 2.500 kilo opgeslagen in een geheime ruimte. De partij Crystal Met van honderden miljoenen euro's is inmiddels vernietigd. Volgens de politie was het de grootste partij crystal met die ooit in Europa is gevonden. Het weer in de loop van de middag. Zon, het wordt 20 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten. Aan de kust is kans op bewolking van zee. Ook morgen veel zon en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja, goedemiddag, we zijn weer terug. Het is uh, twee 1 uh, uur geweest en we gaan beginnen aan het laatste uur. Oh. Eigenlijk moet je dan nu zo'n zo tikkende klok. Ja. Moet je er tikkende ja, ja, ja, ja. klok achter hebben. Dat Heb je het goed gedaan? Nee, de microfoon dan open, hoor. Alles wat je hoort kan tegen je gebruikt worden nu. Nee. Is wel leuk het hele, het, nou ja, het hele recente team dat zit hier, hè. En zelfs Ron Gijs is er. Dag Ron. Hallo, goedemiddag allemaal. Hoe is het Ron? Ja, het gaat een stuk beter. Oh. Niet omdat jij gaat, hè? Nee, nee. <middels> oh, ik dacht dat je mijn plaats wilde innemen. Nee, ik ga jouw plaats zeker niet... want jij bent natuurlijk wel onvervangbaar, hè? Ik heb wel, nu een nee. jaar met jou uh, mogen werken. Uh, heel eerlijk gezegd, want uh, geef mij een microfoon... en dan ga ik praten, ik dus pas op. Maar als kleine jongen stond ik vaak in Zandvoort... Uh, bij de festivals naar de Ruud te kijken. En dan jaren later dan mag je toch met deze man gaan werken. En uh, dat vond ik een heel bijzonder jaar. Uh, jammer dat ik even ziek werd. Maar uh, ik wil je graag nog bedanken voor die leuke tijd. En ik wens jou alle, alle goeds. En jouw stem gaan we ergens, waar dan ook, die, die, die blijven we horen. En uh, ik wens je heel veel succes Hé hey Ron, nou een ratvraag. Wat was dat ene woord nou weer? Ja, ja, hou op, oh, dan begin jij weer. Ik was het net vergeten en dan nou begin je weer erover. Echt, wat een kwelgeest ben jij. Ja. Hij had namelijk... bij de ja. cultuur had hij één woord. En bij het nieuws zat er één woord. En dat kon hij niet, dat kon hij niet uitkomen. kon ging niet. En nog steeds niet. niet. Nee, jij hebt het verdrongen. Je hebt het verdrongen. Ja, dat ja, is wel ontzettend. Nee, maar jongens, gaat, we moeten het niet altijd sentimenteel doen, want het programma blijft gewoon bestaan. En uh, dat gaat vooral ook gebeuren dankzij uh, ja, de, de, de, de, zeg maar de topsidekick die het uh, die programma natuurlijk gehad heeft. Uh, zij was de eerste sidekick ook van, uh, van dit programma, Dolly de Pierik. En. Kijk eens een kwaad naam. Angela. Ah, ze... Oh ja, Angela was nog eerder. Ja, oh, oh, oh, oh. ja die was nog eerder. Ja, ja, sorry, ja, ja. nee, die nee, maar, nee, dat is echt zo. Oh, wat erg nou Ik, ik was de eerste kreeg, vreemde. Ik, ik, ik, ik, ik krijg niks met De eerste van, keer dat je vreemd ging, Ruud, met een ja. sidekick. Ja, ja, dat, dat Ruud, was het. Angela is ook wel een sidekick, maar dan op een andere manier. Ja. <laughs> nou, nou, die gaat hij ontmoeten als hij straks thuis is. Ja, de rol hangt al klaar. Nee, dat, ik ben natuurlijk met Angela begonnen. Dat is waar. En, en, en, maar daarna kwam Dolly erbij. Ik je er nog binnenkomen. Een beetje verlegen vrouwtje, zo. Een beetje... <tie> Nou dat ik iets durven zeggen en zo, en heel veel. Niet met een mond vol brood. Nou, ik ja. weet nog wel. Heel, heel dat vries. ik hier gewoon ging zitten praten en ineens stond jij achter me en ik denk wat komt die man doen? Ik denk wat een rare man. Ja. Maar je kwam alleen maar mijn microfoon aanschuiven, schuiven. Want ja. Ik zat nog helemaal. Ja. Ik zat gewoon tegen niks te praten. Dat nee. was de eerste optreden hier. Ja. Ja, dat weet want, ik nog wel. Microfoon stond aan de andere kant van de studio. Maar... Maar goed, het, het waren... Ja, je hebt toen ooit hier reclame gehad... Hè, van het waren twee fantastische dagen. Nou, het waren voor mij, wat Zandvoort lunch betreft... gewoon acht fantastische jaren. Je hebt het altijd met heel veel plezier gedaan. Maar ja, het, het, eens moet je toch eens een beslissing nemen. En vooral aan jezelf denken. Dat is heel belangrijk. En niet omdat ik Zandvoort niet leuk vind. Want ik vind Zandvoort nog steeds mijn favoriete dorp. Niet om te slijmen, maar dat meen ik echt. Uh, spelen hier met de band altijd. Dat weet Charlotte. ook. ...was voor ons altijd een hoogtepunt. Uh, in al die jaren dat we dat gedaan hebben... ...eerst op het Gasthuisplein... ...later op de, uh, de Haltenstraat natuurlijk. Eerst bij de, bij de Bastille voor... ...en, en later nog bij Lauren Hardy... ...en Café 4 en zo. Nou, we hebben natuurlijk fantastische tijden gehad hier. Uh, maar ja, het reizen. En dat is het grote probleem. Ik, ben, uh, ik woon natuurlijk in Beverwijk. En dat reizen, dat breekt me op. Het is elke dag twee uur... Heen, uur, uur, uh, een uur heen en een uur terug. En als je dan uh, situaties meemaakt. zoals ik die vaker heb meegemaakt. treinen die in brand stonden. treinen die gewoon niet reden. Uh, weet ik het allemaal niet. Nou ja, wat heb ik dus Kan ik daar een boek over schrijven? En. Uh, nou ja, dat, dat is dus een van de redenen. Maar ik heb thuis een leuke studio. en ik ga thuis nog wat programma's maken. want ik blijf klassiek bijvoorbeeld gewoon doen. En, uh, misschien dus we kom... kunnen ook naar jou komen. Dus uh, misschien. Ja. <laughs> Dat kan. Nee. Ja. ja. Nou, kan. Uh, terug met die tot poeser. ZFM zoekt u op deze zomer. Tja. live ja. vanuit ja. Beverwijk, ja, zo voor het lunch. Ja, het kan. Ik bedoel, eh, eh, over, dat, over dat spelen van jou hè. Doe je dat nog steeds eigenlijk? Want een hoop mensen die vragen mij: speelt Ruud Jansen nog. We horen of we zien maar zo weinig nog van hem. Op maar, maar, maar ja, op zijn poot speelt hij altijd. <laughs> maar maar hoe, hoe zit dat Ruud? Want uh, ik weet natuurlijk dat je ook solo optreden zoals deed op, op, op feesten en partijen. Uh, nou, uh, ja, en soms, soms ook met, met festivals. De, de Beverwijkse feestweek natuurlijk ik ga ja. er heel kort over zijn. Uh, ik doe eigenlijk niks meer. Ik, uh, ik doe alleen nog dingen als ik het echt. Als ik zin heb... en als ik het leuk vind om te doen... als het me aanspreekt... maar um, de, de dingen die wij altijd gedaan hebben... 40 of 50 jaar lang... Uh, bruiloften, partijen... Uh, allerlei uh, dingen... Moet, moeten spelen eigenlijk... die ik helemaal niet wilde spelen. Omdat ik het gewoon verschrikkelijk vond. Maar dat is natuurlijk inherent aan als je op feesten speelt. Dan moet je gewoon ook dingen doen die je publiek luistert. Ja, maar leuk ik vind. heb jou dat toch altijd doorheen gesleept, hè? Ja, jij wel. Doorheen geslagen. Doorheen geslagen. Geslagen, geslagen. Met een, met een drumstokje achter me. En nou spel je dit! Hit me with your rhythm stick. Ja, zo was dat wel, ja. ja. Nee, maar dat is het punt. En ik doe nog wel wat. Ik bedoel, ik ben erg actief in uh, de grote kerk in Bevenwijk. Daar ben ik actief. Daar ga ik binnenkort een cd meemaken met een aantal gastmuzikanten. Dat is heel leuk. Die komt in november komt die uit. Uh, ik doe natuurlijk nog wat met mijn beatles Want dat blijft toch de muziek waar mijn hartje ligt. Dus uh, dat blijven we ook gewoon doen. Uh, dat Beetlebeentje speelt uh, 9 augustus en 11 augustus in Beverwijk. Dus dan weet je dat ook vast. Kijk, toch even cultuur hè, uh, dat Tweede uur. Ja, ja. toch ja. nog even. En, en uh, nou ja, ik, ik, uh, ik doe gewoon uh, uh, leuke dingen. En, en als, als ik zin heb en als ik het leuk vind om te doen, dan, uh, dan, uh, dan, dan doe ik dat. Ja, want heel eerst in het deel komt het nog wel eens voor. dat we gevraagd worden voor een feest. En dan, uh, uh, dat was uh, vorige maand nog uh, het geval in, in Groenendaal. Groene. Ruud meteen ja. achter die ooievaar daar natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Want die zitten daar op, op een nest en die hebben een paar jongen. En uh, ja, Ruud ja. meteen. Uh, hup. Je hup die paal. Ja, ja. Hup die paal. <laughs> <laughs> nou, we nou maar, nee, muzikant... maar, maar Maar en dan hebben we een hele tijd niet met elkaar gespeeld. En ook de andere muzikanten, Kees van der Laars op bas en Paul Bakker op, op, op gitaar. Uh, en, maar dat valt me dan altijd op. Je moet wel weer eventjes inkomen, zeg Maar, maar mm -hmm. Alles valt toch weer op zijn plaats. Ja, en dat ja. zit toch in je genen. En dat is, blijkt bijvoorbeeld ook bij Louis van Dijk. Die nu ja, uh, toch een beetje aan het dementeren is. En, ja. en, en een beetje de spoor kwijtraakt zeg maar, in het uh, sociale leven. Maar zijn muziek, de kennis van zijn muziek ja. en de vaardigheid op zijn, uh, op zijn ja. toetsen. Dat blijft. Dat zit dat zo... was met ja. Ramse Chafie ook. Ja. Dat was met Chafie ook. Maar ja. ik denk dat dat gewoon heel simpel is. Kijk, je hebt... De, de dingen die wij met de band gedaan hebben... en met name de laatste bezetting... die heeft het langst bestaan. Want de laatste, laatste bezetting met Kees en Paul... daar hebben we twaalf jaar mee gedraaid. Eh, nee, daar hebben we nog langer mee gedraaid. Daar hebben we bijna vijftien jaar mee gedraaid. Dat is de langst bestaande bezetting... die we ooit gehad hebben. En... Ja, dat, dat zit gewoon in je geheugen. En dat valt op zijn plaats als je dat, dat doet. Ja, soms wordt er gewoon even een foutje gemaakt. Nou ja, dat moet kunnen. Dat is, dat is live misschien. We hebben zelfs, Beb, Beb we hebben ja. zelfs eens met ene Shirley gespeeld. Werkelijk? Is dat, is dat die zang die En die had dezelfde zangelet. achternaam als jij. Het is ongelooflijk <laughs> Ja, die is joh. Vaak tegen, die muzikant is ik een klein eng wereldje. Ik zweer is dat bij mij... <laughs> Ja, en wat was heel belangrijk is natuurlijk, we hadden dat ook toen wij um, afgelopen uh, 2017, was dat als ik het goed heb, ja, dat wij met Zulf met, met de Blues na, ja. na 16 jaar weer bij elkaar kwamen. Ja. En daar waren mensen bij, die hadden 16 jaar ook geen instrument meer aangeraakt. En wij we gingen spelen in Alkmaar op, op een avond. En dat, dat kwartje, dat viel weer. Dat was en er gewoon Daar stond Dean Clark ja. weer en daar stonden, daar stonden de blazers ja, ja. Nu kan dat niet meer, want er zijn er een een overleden, helaas. Maar het gebeurt gewoon. Ja. En uh, ik denk dat dat het echte muzikantenschap is. Uh, we, hoeven, we hebben geen bladmuziek nodig. We doen het gewoon. want. Dus, en we gaan nu een plaatje draaien. Dan ja. wordt het een praatprogramma, dat mogen we ook niet hebben: Dire Straits and the Sultans of Swing. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime. Sound of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double four time You feel alright when you hear the music ring Well now you step inside, but you Place But the horns, they blowin' that sound Rock and roll, Then the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Was dat. En uh, dat heette natuurlijk de Silters of Swing. Mark Knopfler, hij was pas nog in het uh, Singledome in uh, Nederland uh, afgelopen weekend. En dit was de eerste hit van uh, dat stel. En uh, intussen is ook Rob Harms binnengekomen. Dat vind ik wel erg leuk. Uh, een van de uh, oude iconen van CFM, zou ik maar zeggen. En eigenlijk ook de man uh, die ervoor verantwoordelijk was dat ik hier begon. Want uh, ik speelde ooit op een feestje van 20 jaar CFM. Dat was bij. Uh, waar was dat ook weer op? Stand het 5, geloof ik, toch? Hè? Ja, klopt. Ja. Je, mag, je mag wel in de microfoon staan, praten hoor. Ja, moet hij er even krijgen. Ja. Nou. ja, nou heb ik er een, Ruud. Ja. Is Dit beter. Dat ja. Is ook... ja, nou hoor ik je tenminste. Mooi. Het uh, was in 2010. Ik speelde toen op een feestje van CFM. toen het 20 jaar bestond. En toen kwam ik tegen Rob. Ik zei, nou, ik heb nog wel een idee van een radioprogramma. Nou, zit dus goed begin maar. Toch? Zo ja, zo, to zo ging het. Dus zo ging het. Ja. Toen kreeg ik Maurice Mulder als technicus toegewezen En toen zijn we begonnen met de vanille. Ja, en leuk. nou uh, ga je ons uh, verlaten met uh, lunch. En dan ga ik even verlaten met lunch. Maar je blijft wel ja. toch? Uh, ik blijf klassiek doen. Ja, kijk. Ja, kijk dat uh, is mooi uh, goed, goed nieuws. Het programma dat maak ik thuis. En uh, dat, uh, dat kan helemaal mooi. Dus uh, klassiek blijf ik gewoon lekker doen. En misschien komt er nog wel iets uit de koker. Wat ik, uh, wat ik vanuit huis kan maken. Want ik vind radio maken veel te leuk. En, uh, maar ja, dat, ik zei het al, dat, dat eeuwige reizen, daar word je er helemaal gek van. Maar het programma Stand voor het lunch blijft gewoon doorgaan, dames en heren. Want mijn grote vriend Roy van Buringen, die zit er ook bij. Uh, Roy, ben je er nog? Ja, ja, ja, ja, Ruud, ik ben er nog. Roy van Buringen, die uh, is, is sinds eigen jaar ben je bij ons, bij dit ja, programma. Ja, uh, geloof ik, is het gewoon uh, volgende week een jaar. Dus ja, volgende, volgende week reeds een jubileum. Ja. ja. ja. ja. Zie je? Maar <laughs> een feestje met lunch. Maar wat, zo leuk, maar wat zo leuk is, dat is uh, sinds Roy, uh, Roy is een ontzettend actief manneke. En uh, sindsdien uh, is het aantal dingen dat we, dat we mensen in de uitzending hebben en, en de live uitzendingen er zijn. Dat is eigenlijk uh, aardig toegenomen dankzij uh, de acties van Roy. En dat vind ik wel heel erg de moeite waard. Dus uh, zo nou, moet het wel. ook vooral doorgaan, Roy. Ruud, ik heb ook nog wel een vraag aan jou. Het is jouw oh. laatste uitzending natuurlijk. Maar ja. wat, wat is nou, het, als je terugdenkt aan, het, aan, het, aan, het, aan het afgelopen zeven jaar... het mooiste moment van voor lunch die je mee hebt mogen maken? Nou, dat weet ik eigenlijk zo niet. Want ja. al, al die, kijk, al die, al die programma's waren gewoon... gewoon... Al die programma's waren gewoon leuk. Ja. Uh, ik denk dat een van de allerleukste momenten... het was niet Zandvoort Lunch trouwens... dat was een ander programma... wat we toen in korte tijd hebben gedraaid. Dat was Zandvoort uh, Draait Door. Op vrijdagmiddag ja. tijdens het uh, 25-jarig bestaan... Dat we, toen, dat we toen hier in de studio... Uh, burgemeester Meijer hadden... die gewoon lekker door de studio heen... Polonaise liep. Ja. En, en uh, dat was toen wel echt wel heel fantastisch. Maar uh, kijk, het is, het is allemaal leuk. Ik vond het gewoon te gek om op het circuit te zitten... Uh, dichtbij uh, de bron. Uh, ik vond de, de, de ijsbaanuitzendingen vond ik, uh, vond ik leuk om te doen. En nou ja, het, het, het programma aan zich, gewoon een programma zoals ik daar eigenlijk voor sta, een programma met muziek en actualiteit. Want dat vind ik dat het moet zijn. En uh, dat hebben we aardig op de rit gekregen, dacht ik zo. Zeker weten, Ruud. Uh, dank daarvoor in ieder geval. Nou, graag gedaan. <treeuuh> oh, dat is nog een stukje daar. Zal ik er maar een plaatje er nog? Ik dacht dat het een jingle was trouwens. Nee, nee, het oh. was. Uh, de de kwam niet zo goed uitgezet. Maar ja, dat weet je ook. Bij mij is techniek altijd een chaos. Dus, uh. Maar jongens. Oh. Mm -hmm. Dit is wel toepasselijk. Mag ik dan bij jullie? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?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 De kont. En ik weet het zeker. Tegenwoordig uh, uh, bijna nummer 1 in de, in de begrafenis top 10, geloof ik. Dit nummer. Het heeft in ieder geval uh, waarheen, waarvoor verdrongen van de, van de hoogste posities. Um, Weet ze nu waarheen. Uh, ja, we weten nu waarheen. Claudia <laughs> ja. de Breij, mag ik dan bij jou? Ja, en als we het dan toch over uh, afscheid hebben. Hè? Oh. Want uh, top 10 afscheid. Ja, er, zi er zitten er hier een paar hè, die afscheid hebben genomen. En er zitten er een paar die hebben ook al een paar keer afscheid genomen en zijn weer terug. Dus we gaan <lacht> er maar verder uit. Eindje dan. Ja. Ja. <lacht> Het heintje daar. Dus heel stiekem in mijn achterhoofd met dat gegeven... hoop ik toch dat ook dit afscheid niet helemaal definitief zal zijn. En dat er toch op een of andere wijze weer een keer een retourtje in zit... richting de Tolweg 10a. Um, ja, tuurlijk. We nemen afscheid van Ruud, maar in zijn kielzog gaat met hem mee ons Beb. En ja. Ja, ik vind het echt vreselijk dat Ruud weggaat en maar dat Beb weggaat. Nou, dat doet me ook zeer in mijn hart. Ja. We hebben erg van je stemgeluid genoten, je droge humor, uh, ja, de manier waarop jij het nieuws weer voorlas, weer totaal anders dan de anderen. En uh, de gezellige band die jullie met z'n tweeën hadden... die bracht ja. toch warmte in de huiskamer. Nou. En uh, kijk, we laten Ruud niet zomaar gaan... maar we laten jou ook niet zomaar nou, gaan. Wat een lovende dus, woorden. Lief Dolly. Bij deze wil ik je een kleinigheidje geven. En uh, Ruud, ik loop nu naar de overkant. Ja. Live verslag. Ze loop nu naar de overkant, dames en heren. Oh, mooi. De no. tissues ligt ik helemaal klaar. Je moet werkelijk allemaal nu op die website gaan kijken. Wat ja. prachtig, ontzettend lief. bedankt Dankjewel. voor je inzet. En jij heel erg bedankt, bedankt. want jij was, mijn, jij was en bent mijn grote voorbeeld. Jij hebt mij naar binnen gelokt. Ik kwam kijken bij Ruud en daar zag ik Dolly en Ruud samen zitten. En um, toen gingen ze mij confronteren, want ze schoof mij nieuws toen. Ze zei, lees eens. Nou, toen had ik, toen had ik het, uh, het virus, het sidekick virus. Ik ga met Ruud mee. Maar uh, ik blijf altijd verbonden aan ZFM en uh, ik, uh, ik voel net als iedereen hier aan tafel, Ruud, de stille hoop dat jij je heimwee krijgt en de weg naar de tolweg weer vindt. En dan beloof ik je ook op je zit te wachten. <lacht> nou, dan moet ZFM hier even een taxiservice gaan. <lacht> Praktisch als altijd, ja, hè, die man. Ja, ja, ja. Dankjewel, uh, Don Prachtig. Nee, namens, uh, namens, namens het, het, team, het hele team. He? Het team en, uh, ja. Uit jouw hand gekregen. Heel Want Jij veel bedankt dank. voor uh, al je inzet Heel graag gedaan, heel graag Dat ik ineens al een publiek meer heb. Euro. Ja, uh, ja. Yeah. Uh -huh. But I just can't get a relief launch. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, somebody, find me somebody, to somebody, I work somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, my somebody, I somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, Want uh, het nieuws uh, zit te wachten. En Beb wordt ongeduldig. Ja, ja. En twee uur zit ons op de hielen. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Beb Zwerus. De motie van de PVV om de Nederlandse Grand Prix volgend jaar te laten plaatsvinden... met gridgirls, oftewel pitspoesten, heeft te weinig steun gevonden in de Tweede Kamer. Alleen Forum voor Democratie, de VVW en DENK steunden het voorstel van de PVV... en daarmee is de motie verworpen. De 50-jarige zandvoorter die in januari grootsteen ontstopper inschonk... voor een hulpverlener die hem thuis begeleidde... stond gisteren voor de rechtbank op Schiphol... De officier van justitie achtte alleen bedreiging bewezen omdat het glas de vrouw nooit heeft bereikt. Deskundigen menen dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is en heeft gevraagd om een jaar lang opname in een psychiatrische instelling. M zelf zei dat hij een geintje uit wou halen en heeft zichzelf vrijgepleit evenals zijn advocaat. Die zei dat hier alleen sprake was van bedreiging. En wanneer de verdachte nog langer in arrest of in behandeling zou zijn. Wij zijn huis kwijtraakt. Ik moet het kort houden van Ruud. Dus ik scroll er doorheen. En ik denk bij mezelf. Nee. Dit was het regionale nieuws van half twee vandaag 26 juni. Je het die kort Ach, ik hou het kort, want ik wil gewoon dat jij zo lang mogelijk aan het woord bent vandaag, Ruud. Ik zou je krijgen. Is dat zo? Nou, ik vind met name toch even het bericht over Erik Timmermans nog wel even ja, belangrijk. Want even deze, deze grote bassist, organisator en uh, vooral ook jazzmuzikant die uh, jarenlang het pr de prachtige concert uh, Jazz in Zandvoort in de krocht uh, georganiseerd heeft afgelopen maandag overleden. En ik vind dat wij ook met een aantal muzikanten hier rond elkaar. Gewoon daar toch wel even bij stil mogen staan. Want het is een wat die man allemaal gedaan heeft in zijn leven. aanzien als bassist. Maar ook nog eens een keer als organisator. Maar ook, en dat weten niet zoveel mensen. Wat hij ook gedaan heeft. Was een verloningsservice voor muzikanten. Dat, dat wil dus zeggen dat als je ergens een optreden had voor de belasting. Dan deed hij de, de verwerking daarvan. En dat, dat was, you name it heette dat. En dat was ook van hem. En dus het was echt een duizendpoot. En ja, de man is helaas niet meer. Maar ik heb begrepen, en dat vind ik wel heel belangrijk... dat de concerten van Jazz en Zandvoort gewoon in zijn geest doorgaan. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Toen zei er niemand meer wat. Allemaal stil. Waren ze. Je bent allemaal stil als je herdenkt hoor. Ja. Dan ben je even, stil. Ben je even ja. stil. Want we zijn er toch wel allemaal even stil van. ZFM luncht. dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt: Vandaag verloopt grotendeels zonnig, na wat bewolking in de ochtenduren. De kustgebieden kunnen, hadden nog enige tijd met die bewolking te maken, maar u ziet het al buiten. De zon is doorgebroken. In een groot deel van het land loopt de temperatuur, maar met de wind aan zee blijft het aan zee aanmerkelijk koeler. Niet veel warmer dan 20 graden vandaag. De komende dagen loopt de temperatuur weer geleidelijk aan op en de zon zal ook op steeds uitgebreidere schaal te zien zijn. En dit was het weer van Weerplaza. My life has been so wonderful. I can't stop loving you. And you love is. Loving you 50 jaar niet meer onder ons, 10 december 1967 was het dat zijn vliegtuigje met een aantal van zijn bandleden in een meer stortte en uh, ik weet het niet eens zeker, maar volgens mij zijn ze ook nooit teruggevonden. Auto's Running dus en I've Been Loving You Too Long, jawel. Ja, en, ja Ruud. En dan zie ik toch altijd, ja, wel klaar ik weer op het podium liggen. Ja, ja dat, dat blijf je dan toch houden. Dat blijven wij houden. Wij houden dat houden. Nou, zijn antwoord ook wel hoor. Goed, nou ja, de laatste, kwart, de laatste kwartier is er wat ingegaan. Nou ja, de laatste twintig minuten. Dus het wordt nu wel echt sentimentaal. Heeft er iemand nog wat leuks te zeggen of zou ik een plaatje draaien? Ja, ja, er is iemand. Nee, er komt iemand, iemand wat leuks Hallo Ruud. Goeiedag, ik ben hier namens de boys at Back in Town. Je kent me wel hè, Harm. En ik, uh, ik heb een verzoekje... Ik ben pas op vakantie geweest, nou, naar Rusland. En ik liep op het, uh, op het Rode Plein, heet dat geloof ik. En dan zag ik een prachtige mooie jongen lopen. Ik denk nou, ik, ik denk maar dat ik met jou onder de wol ga. Nee, maar Ruud, kun je van mij een, een beetje Russisch getint plaatje draaien? Zo van back in the USSR of zo, van de Beatles geloof ik. Daar ben jij wel fan van, dacht ik toch? Hallo Ruud. Ja, het met ja, vast hartelijk, uh, luisteraars, hartelijk bedankt voor uh, het meeluisteren naar Back in the USSR. Ruud gaat hem opzoeken. Ja, dat zou je nog even geduld moeten hebben. <lacht> ja, je denkt zeker dat het zomaar gaat. Maar uh, zo snel gaat dat niet. Maar uh, Harm, ga vooral je eigen weg, jongen. Dat is heel belangrijk. <lacht> heeft ze nog kunnen waarnemen op Pinkpop. Wat dan waren ze. Ik zei het dan zonder Lindsay Buckingham, maar ik heb het zelf niet gezien want het werd niet aangezonden, maar het schijnt wel erg goed geweest te zijn. Maar ja, kan het ook anders met zo'n band. Go your own way! En het is intussen nog steeds uh, gezellig in de studio en deze laatste standvoortlijst van, uh, van mijzelf en van Map. En, uh, maar ik zei het al, het programma gaat gewoon door hoor. Maar in een andere vorm en met andere mensen. Maar het gaat sowieso wel uh, door. En dat is uh, gezellig. Nou, speciaal voor die harm dan. Wat een vergulde. <laughs> speciaal voor die harm. Nou, daar komt hij hoor, harm. Let op. Als het lukt. Lukt het hoor? No? Ja, het lukt. Back in the USSR, en dan wel die fantastische remix die uh, vorig jaar uitkwam van de White Album. Dus de remix van Giles Martin, Back in the USSR. is het. Ik heb zelf uitgekozen, want uh, ik heb wel eens verwijt gehad dat mensen zeiden, het draait alleen maar Beatles. Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee, denk ik. Maar goed, dit was een speciaal verzoek voor Harm. En uh, nou ja, Harm, ik hoop dat hij er blij mee was. Het was trouwens uh, die fantastische remix, hè? Dat, uh, die weet u misschien. Vorig jaar is de White Album opnieuw uitgekomen in een hele nieuwe uh, mix van de zoon van George Martin. En dat klinkt zo geweldig dat uh, ik liet u deze even horen. Ja, ik heb geho gehoord dat weer iemand het woord wil. Dus... Ja, ja, Ruud, um, ik uh, persoonlijk wil jou nog heel erg even bedanken... voor uh, de kans in ieder geval dat ik bij Zandvoort Lunchje terecht moet komen. En ik heb er afgelopen jaar van jou ook heel veel geleerd. Heel erg bedankt daarvoor. Maar uh, de, ja, de programmaleiding is aangeschoven. Dus ik wil even het woord uh, geven aan uh, Leon. Goed, het moet uh, iedereen zo langzamerhand wel duidelijk zijn dat er uh, iemand weggaat. <lacht> Volgens mij hebben we het al drie weken over. Maar uh, we moeten er toch heel even stil bij staan. Want uiteindelijk, wie kent deze stem niet? Uh, het is toch wel iemand die de laatste jaren een, uh, de klankende kleur van het station bepaald heeft. En eigenlijk niet alleen van ons hoor. Want als ik uh, even terugkijk naar uh, zijn bewogen lezen. Dan kom ik de Crazy Cats bezig. Ik kom de Soundful Blues Quality tegen. Ik kom Cabooble. Hoe het ook heet, mag, dat ja, weet ik niet ja. precies. Uh, ik kom Fair Price tegen. Hij doet aan jazz. Hij doet aan klassiek. Ja, waar doet hij eigenlijk niet aan? Hij heeft heel Haarlem en omstreken. Inclusief Be Beverwijk, waar hij dus tegenwoordig woont. Uh, nou, laten we het op een leuke manier zeggen. Lastig gevallen met zijn muziek. Um, ik vond het overigens wel mooi dat hij in een van de allermooiste disco's van de kust heeft mogen spelen in Noordwijk. En dat is, dat is jeugdsentiment hoor. Want daar liepen vroeger de mooiste meisjes van Nederland. Wel die uit Leiden kwamen. Boel Seven, Boel ja. juist. Ja. Uh, um, aan de andere kant, ja, uh, elke stap is een goede stap. Dus uh, dit is ook een goede stap. Um, voor jou, ja. met name, voor ons wat minder. Uh, ik denk niet dat jij echt achterover gaat zitten op een stoel. En, uh, of zeg maar achter de geraniums. Ik vermoed dat je nog wel lekker bezig zal blijven. En ik wens je daar uh, echt heel veel succes mee. En nog hele vele leuke, spannende jaren. Nou, dat zijn toch mooie woorden, oh. Leon. En met name... Met name van jou, want je bent ook eventjes door een dalletje gegaan. En je bent er gewoon weer lekker bovenop. En daar zijn we heel erg blij mee. Uh, ja, ik, blijf, ik, ik ben niet weg. Hè. Dus zoals dat heet, uh, ik stop gewoon met Stanford Lunch. En ik heb het al een paar keer gezegd vanwege dat gereis allemaal. Maar ik blijf actief. Ik heb thuis een prachtige studio. En ik blijf klassiek doen uh, voor CFM. En er komt misschien nog wel hier, Want ik ben nog met... Dolly kwam vorige week met een ideetje. En dat ga ik verder uitwerken om toch op de een of andere manier vanuit huis... een soort Stanford lunch een keer te doen, samen met Beb. Maar dat, dat, uh, dat zit nog in de koker. Dat gaan we gewoon kijken of we dat uit kunnen werken. Op de een of andere manier. Maar dat hoort u dan nog wel van, nietwaar? En soms, ja, soms dan moet je gewoon oud en wijs zijn. En dan moet je oud en wijs zijn en een goede beslissing nemen. <lacht> en dat is dit volgens mij. Ja, het, is, het is uiteindelijk toch wel goed om te horen dat hij nog niet helemaal weggaat, hè? Dat <laughs> dat zo. En... prachtige plaat van uh, oh. die Allen Parsons dat Project open. en uh, dat, dat werd gezongen natuurlijk door Colin Blandstone. En ik hoorde Leon uh, zo er tussendoor zeggen van: ja, ja, ja. toch wel blij dat hij niet helemaal weggaat. Ja, ja en juist ook omdat. Uh, druk bezig zijn om verder te werken aan onze nieuwe software. En dat brengt dan ook, ook voor jou weer voordelen mee, omdat we dan met voice tracks en de combinatie van voice track en muziek, dat je dan bij wijze van spreken als je dat goed in elkaar zet, gewoon in een kwartiertje een uur kan vullen. En Kijk. daar kan je ontzettend leuk mee werken. En... Um, dus ik, ik denk dat we langs die weg uh, in de toekomst nog wel het nodige van zullen horen. En ik vind het heel leuk dat je klassiek blijft doen. Want dat was toch wel een gat anders geworden. Nou, dat blijven we gewoon doen. En je weet het, hè? Afscheid nemen bestaat niet. <laughs> Afscheid nemen bestaat niet.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 je eenzaam of bang ben, zal ik er zijn. Kom als de. Uh, dit was het echt, want uh, we moeten zelfs Marco afbreken, want uh, de tijd, uh, die dringt gewoon. En uh, dat heb je nou eenmaal. Tijd is onverbiddelijk. Dus we hebben voor de laatste ja. keer, gaan we ons de slot doen. Of misschien blijft een ander dit wel gebruiken. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, we hadden plezier. Acht jaar lang met Stand luncht en uh, ik dank alle luisteraars, ik dank alle medewerkers, want ik vond het geweldig, het waren prachtige jaren. En uh, mocht u wat willen zien van deze laatste uitzending... dan kunt u altijd even kijken op uh, Zandvoort Nieuws en Haarlem Nieuws. En weet ik het, daar uh, staat het nodig aan foto's en verslag op. Iedereen, hartstikke bedankt. Dit was Zandvoort Lunch. Dit was Rutte Jansen voor de laatste keer. Dit was Beb Zwerens voor de laatste keer. Ik Dag, hoop, uh, lieve luisteraars. Hele fijne zomer. En ja. uh, sowieso tot ja. ziens. Dag, Ruud. Dag,